Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal. De Amerikaanse overheidsdiensten gaan mogelijk opnieuw op slot. En er is weer een officier van justitie ernstig bedreigd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Volgens de Telegraaf werkte die officier van justitie... bij het parket Noord-Nederland. Ze werd een tijd zwaar beveiligd en moest met haar gezin onderduiken. De officier is inmiddels overgeplaatst. De Telegraaf schrijft dat ze het onderzoek naar Motorclub No Surrender leidde. Of de bedreigingen van die kant kwamen is niet bekend. Vorig jaar werd ook een officier van justitie... in Zeeland-West-Brabant ernstig bedreigd. En ook zij deed onderzoek naar No Surrender. De overheid van de Verenigde Staten zit officieel opnieuw op slot. De Senaat had tot vanochtend zes uur de tijd om akkoord te gaan... met een nieuw voorstel voor de overheidsbegroting. Maar een republikeinse senator hield de stemming tegen. Sluiting betekent dat musea, parken en andere overheidsinstellingen dichtblijven. Het is nog maar de vraag of het ook echt zover komt. In de Senaat is de begroting inmiddels alsnog goedgekeurd. En als ook het Huis van Afgevaardigden instemt... is de shutdown van de baan. Het gaat nog steeds niet goed op de beurzen. De Japanse Nikkei-index is opnieuw in de min geëindigd, zo'n 2,3 procent lager. En ook op de andere Aziatische beurzen zijn er verliezen. De wereldwijde dalingen begonnen een week geleden. Beleggers maken zich onder meer zorgen over de inflatie... en de renteverhogingen van centrale banken die op komst lijken. Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... is in Zuid-Korea aangekomen voor de Olympische Spelen. Ze woont als plaatsvervanger van haar broer... onder meer de openingsceremonie in Pyeongchang bij. Het is voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog van zo'n 65 jaar geleden... dat een lid van de regerende Kim-familie een bezoek brengt aan Zuid-Korea. In Pyeongchang wordt op dit moment door een paar honderd Zuid-Koreanen geprotesteerd... tegen de gezamenlijke presentatie van de Koreaanse ploegen... bij de opening van de Spelen vanmiddag. Meer dan 300 mensen hebben bij de coöperatie Laatste Wil... een dodelijk middel besteld dat bedoeld is om euthanasie te plegen. Dat meldt NRC. Leden kunnen het zogenoemde zelfmoordpoeder niet zomaar bestellen. Ze moeten langer dan een half jaar lid zijn... en eerst een informatiebijeenkomst bezoeken. Een medewerker van Laatste Wil wordt daarna gemachtigd... om het middel voor een groep leden aan te schaffen. En het Rode Kruis adviseert carnavalsvierders... om zich dit weekend warm aan te kleden. Het liefst met veel verschillende laagjes. Het blijft flink koud de komende dagen. En volgens de hulporganisatie herkennen veel mensen... de verschijnselen van onderkoeling niet. Dat zijn onder meer rillen, blauwe lippen en een bleek gezicht. Het Rode Kruis waarschuwt dat het risico op onderkoeling groter wordt... bij mensen die alcohol hebben gedronken. Het weer, bewolking en in de loop van de ochtend van het westen uit lichte sneeuw. Naarmate het sneeuwgebied naar het oosten trekt, wordt het minder actief. En de middagtemperatuur is ietsje boven de nul. Morgen droog en wat meer zon. In de nacht naar zondag kan het weer gaan sneeuwen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is hier en daar wat langzaam rijden. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blaakem door bergingswerkzaamheden. Vijf minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Een kwartiertje extra voor de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht Oost.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 Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet. Het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over acht is het. Een spannende politieke nacht was het in Washington. Het ging weer eens een keer over de Amerikaanse overheidsbegroting. Een deadline werd gemist. Dat was vanochtend onze tijd zes uur. En de overheidsdiensten gaan dus opnieuw op slot... De tweede zogeheten shutdown in drie weken tijd is een feit. Correspondent Arjen van der Horst vertelde eerder vanochtend hoe dat zover kon komen. Het ging echt op het allerlaatste moment mis, want er lag wel degelijk een ja, gezamenlijke deal op tafel. Leiders van zowel de Democraten als Republikeinen hadden woensdag al een akkoord bereid. Het defensiebudget zou fors omhoog gaan. Daarmee ging een lang gekoesterde Republikeinse wens in vervulling... En democraten waren ook blij, want niet-militaire uitgaven voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, rampenbespreiding, die gingen ook fors omhoog. En de senaat zou afgelopen nacht over dit voorstel stemmen, maar toen ging het mis. Want voordat ze kunnen stemmen, ja, heb je eerst een procedurele stemming nodig, zeg maar een stemming om te kunnen stemmen. Ja, en daar moeten alle honderd senatoren mee instemmen, maar één senator lag dwars, de republikein Rand Paul. There's a huge hypocrisy factor here. Republicans lambasted President Obama to no end for trillion-dollar deficits, and now they've put forward a trillion-dollar deficit. And I don't know, I think the American people are going to be surprised, upset, hurt that the so-called conservatives got elected, and then turned out to be not much different than the people they were criticizing. Ja, republikein is een hypocriet, zegt Rand Paul. Als het congres instemt met dit voorstel... Ja, zal het begrotingstekort oplopen tot maar liefst 1200 miljard dollar. Dat is meer dan een verdubbeling... ten opzichte van het begrotingstekort onder president Obama. Rand Paul zegt... wij republikeinen waren altijd zo kritisch op die tekorten van Obama... maar nu is het een republikeins begrotingstekort. Ja, en is het ineens oké okay voor mijn partijgenoten? Hij eist dan ook dat er een amendement zou komen die de overheid dwingt de uitgaven te beperken. Zijn eigen leider weigerde daarmee in te stemmen. Daarmee was meteen een padstelling bereikt. Er kwam geen stemming. Ja, en een paar minuten geleden dus is die Amerikaanse overheid... officieel op slot gegaan. Tja, is er dan nog iets mogelijk om voor het weekend alsnog tot een akkoord te komen? Ja, dat is zeker mogelijk. De Senaat was de afgelopen uren even met reces gegaan. Maar ik zie dat ze ja, zojuist weer bijeen zijn gekomen. De verwachting is... Dat ze de komende uren gaan stemmen over tenminste een kortstondige deal, waarmee de overheid dan ja, één of twee dagen open blijft. en dat ze daarmee de tijd krijgen om met een oplossing te komen. Maar ja, dan nog is het maar de vraag of er een lange termijn begroting komt. Zelfs als Rand Paul zijn verzet opgeeft en de Senaat instemt met de deal, ja, dan moet nog altijd het Huis van Afgevaardigden instemmen met dit voorstel. Nou, je hebt net zoals uh, Rand Paul, Republikeinen in het Huis die zeggen: ja, die begroting loopt te veel uit de klauwen, die gaan zich daartegen verzetten. En er is ook verzet bij de Democraten... want die willen een regeling voor illegale immigranten. En die zeggen, wij stemmen pas in met de begroting... als er ook een immigratiedeal is. En intussen wordt die shutdown dus wel gewoon voorbereid. Wat gaan de Amerikanen daarvan merken? Vandaag niet zoveel. Uh, alle ambtenaren zullen in ieder geval naar hun ministeries gaan... want ze moeten eerst plannen opstellen voor zo'n shutdown. En ze kijken dan uh, welke ambtenaren noodzakelijk zijn... welke moeten blijven en welke straks thuis moeten blijven... Essentiële diensten zoals uh, de strijdkracht of de federale politie, de FBI... die blijven hoe dan ook open. Dan is het weekend, dan zul je er ook nog niet zoveel van merken. Nou, bij eerdere shutdowns zag je wel dat musea bijvoorbeeld als eerste dichtgingen. Maar dat gebeurde zelfs niet toen de overheid een paar weken geleden op slot ging. Ja, je moet je voorstellen, die federale overheid is zo'n kolossaal apparaat. Ja, dat is een olietanker die maar heel geleidelijk tot stilstand komt... Maar ja, als er geen politieke oplossing komt de komende dagen... Ja, zullen we het vanaf begin volgende week, denk ik, heel langzaam gaan merken. Nou, je hoorde het Alje van Horst al zeggen. De senatoren zijn nog weer door gaan praten. En eh, ook na middernacht is er uiteindelijk gestemd. En zo net hebben ze ingestemd met de nieuwe overheidsbegroting. Als ook het Huis van Afgevaardigden tot een akkoord komt... dan is die shutdown pas van de baan. In de binnensteden van grote steden zijn er bijna geen betaalbare huurwoningen meer te vinden. Mensen met een middeninkomen die lopen tegen huurprijzen van over de duizend euro aan. En dat is omdat sociale huurwoningen door corporaties worden verkocht... en waarvoor investeerders dan vervolgens forse huurverhogingen doorvoeren. CDA-Kamerlid Erik Ronners heeft een voorstel ingediend om dat tegen te gaan. Komende dinsdag wordt daarover gestemd in de Tweede Kamer... en daar lijkt ook een meerderheid voor zijn idee te zijn. Meneer Ronners, goedemorgen. Goedemorgen. Maar ik dacht dat het sowieso niet mocht... de huren verhogen direct na verkoop. Nee, dat klopt. De eerste jaren uh, zit daar nog een bescherming op. Maar zo, zodra dat, uh, die bescherming afvalt dan zie je dat die huren ja, sky high gaan. En dat is, dat is ook het probleem wat je ziet nu op de huurmarkt... is dat in dat middensegment blijven geen woningen over. Die gaan allemaal naar het hogere segment... omdat ze uitgemolken worden, die woningen. Hoe vaak gebeurt dit eigenlijk nog? Want ik dacht ook dat het de bedoeling was... Om, uh, ja, om gewoon die sociale huurwoningen wat meer overeind te houden... dat die minder zouden worden verkocht. Ja, je ziet ook dat corporaties op dit moment minder verkopen. Maar je ziet ook dat er corporaties zijn die een mismatch hebben... met de doelgroep waarvoor ze woningen moeten hebben... en de huizen die ze in bezit hebben. En door dan de niet geschikte woningen door te zetten naar het middensegment... en met dat geld nieuwe woningen te bouwen die juist wel geschikt zijn... voor de doelgroep die men heeft... kun je zorgen dat er een betere balans komt op die woningmarkt. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat die woningen dan wel op die midden... In dat middensegmenten tussen die uh, 700 en uh, 800, 900 euro blijven zitten. En hoe wilt u dan nu die huurprijsstijgingen tegengaan? Want er is dus nu al een regeling, maar goed, die is dus eindig. Want als dat, als er, dat, als dat jaar is voorbij is, dan, dan gaan ze alsnog nog omhoog. Hoe wilt u dat dan oprekken tot oneindig? Nou, het, het blijkt dat er een, een, een, een instrument is dat eigenlijk gewoon bijna niet gebruikt wordt. En dat is uh, in het verkoopcontract van de coöperaties kunnen ze voorwaardes opnemen dat de woning uh, maar een gelimiteerde stijging van duur mag kennen. Uh, dat betekent wel dat, dat je natuurlijk een beetje druk krijgt op de prijs van die woning, want de, de waarde wordt daarmee iets minder van die woning. Maar je zorgt wel dat die woning beschikbaar blijft voor juist dat segment uh, waar we de woningen hard nodig hebben en aangezien die woningen tot stand zijn gekomen... vanuit een coöperatie met toch een maatschappelijke doel voor ogen... Eh, ja, lijkt het ons heel nuttig om die woningen ook te zorgen... dat ze in het middensegment blijven. Ja. Nou zijn dat vaak ook woningen die niet in al te goede staat zijn. Dus die mensen die die woningen opkopen, die investeerders... die moeten daar ook flink wat investeren uiteindelijk. Ja, dat, dat klopt. Maar wat je in de huidige markt ziet... Ja, het allergrootste probleem is dat er gewoon te weinig gebouwd wordt. En door die schaarste zie je dat er echt... Uh, ja, prijzen worden uh, betaald... die moeten worden betaald... die niet meer conform zijn wat nu de echte kosten zijn. En ja, daar moeten we echt met z'n allen iets tegen doen. Want u kunt het wel begrijpen dat als zo'n investeerder... Uh, die woningen weer opknapt... dat hij dan ook iets een hoger huur mag vragen. Ja, maar, uh, het gaat ook niet dat het niet hoger mag zijn... maar het moet wel... ...binnen de redelijkheid liggen. Maar als je ziet dat de afgelopen week bekend is geworden... ...dat de gemiddelde huurprijs in het middensegment boven de 1000 euro uitkomt... ...ja, voor, dat is voor heel veel mensen is dat gewoon uh, niet haalbaar. Nee. Dinsdag wordt er over gesproken in de Kamer. Dank dat u uh, even die toelichting wilde geven aan de telefoon. CDA-Kamerlid Erik Ronders was dat. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Oud-collega's van militair Marco Kroon geloven zijn verhaal... over een incident in Afghanistan niet. Het lijkt door een kind verzonnen, zeggen ze anoniem tegen de Telegraaf. Kroon zegt dat hij daar een Afghaan heeft neergeschoten... die hem eerder had ontvoerd, mishandeld en vernederd. Maar zijn oud-strijdmakkers geloven dat dus niet... zegt de Telegraafjournalist Olof van Jolen, die met hen sprak. Commando's werken altijd in kleine groepen. weten We alles van elkaar, delen alles... Uh, dus dan kan het niet zomaar zijn dat iemand uh, zoals hij... Uh, plotseling een paar uur weg is omdat hij gegijzeld was... zonder dat iemand het doorheeft. En een van de oud-collega's zegt tegen de Telegraaf... dat het lijkt alsof Kroon gek is geworden. De Europese Centrale Bank doet samen met de Nederlandse bank onderzoek... naar het functioneren van de hele Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Ingewijden zeggen dat tegen het FD. Aanleiding is een onderzoek naar president commissaris Olga Zoutendijk... die stopt als voorzitter. Zoutendijk botste geregeld met het bestuur over wie het voor het zeggen heeft bij ABN. En de toezichthouders willen nu zien of de spanningen afnemen nu zij vertrekt. Belgische cardiologen zeggen in De Standaard... dat er een verbod moet komen op dieselauto's. Ze wijzen daarbij naar een onderzoek waaruit blijkt dat... als in België de luchtvervuiling toeneemt... er stevast ook meer mensen overlijden door een hartaanval. De conclusie van het rapport is dat de verslechtering van de luchtkwaliteit... hand in hand gaat met een groter risico op een hartaanval. Een 19-jarige zedenverdachte uit Bavel mag vandaag naar huis met een enkel band, meldt het AD. De tiener wordt onder meer beschuldigd van een verkrachting van een meisje van 12 en ontucht met een meisje van 13. Hij mag onder strenge voorwaarden naar huis omdat hij in de gevangenis mishandeld en bedreigd werd. De zaak is ingrijpend en kent alleen maar verliezers, zegt de advocaat van de tiener. En als het aan vliegtuigbouwer Boeing ligt, verdwijnt de co-piloot uit de cockpit. Het bedrijf gaat onderzoeken of er vluchten ook aan één piloot genoeg hebben, te beginnen met vrachtvluchten. Op die manier zouden luchtvaartmaatschappijen miljarden kunnen besparen, meldt The Guardian. Om het plan door te kunnen voeren moet de cockpit worden aangepast... en volgens kenners kan het nog decennia duren... voordat passagiersvluchten ook zonder co vliegen. Ja, van een spits is nooit echt sprake op vrijdag, in de meeste gevallen. Hoeveel kilometer staat er, Jolanda? het ja, valt nu ook reuze mee, hoor. 20 kilometer. Normaal gesproken ja, rond de 35 kilometer, kwart over acht. Dus het valt uh, echt wel mee. Een uh, paar ga ik toch noemen... Uh, de A15 Rotterdam richting Gorkum, 10 uh, minuten vertraging bij Sliedrecht... en een kwartiertje nog, daar stond die vrachtwagen met pech... op de A76 Belgische grens richting Heerlen tussen Stijn en Spouwbeek. Kwart over acht is het. Volgende week vrijdag maakt Esmee Visser haar Olympische debuut. De 22-jarige schaatser komt dan uit op de 5 kilometer omdat ze pas zo laat in actie komt... is zij straks een van de elf Nederlandse sporters... die aanwezig is bij de openingsceremonie. Maar voordat het zover was, moest zij nog wel even trainen. En bij die training kwam verslaggever... Steven Dalebout en SME Visser tegen. Ze stapt net van het ijs af. Esmee Visser als raket schoot ze naar deze Spelen. Niemand had haar eigenlijk echt verwacht, al in de Nederlandse ploeg. Maar ze staat hier dus mooi toch. Esmee Visser, hoe is het om hier te zijn op deze dag van de opening? Uh, ja, geweldig. Ik uh, kijk mijn ogen uit en uh, ik heb het heel erg naar me zien. Het schaats gaat lekker, dus ja, ik ben alleen maar aan het genieten eigenlijk. Wat doe je allemaal? Nou, vooral natuurlijk trainen en... Uh ja in voorbereiding zijn maar daarnaast probeer ik ook nog wel van de omgeving te zien en uh, ja mensen om me heen andere landen met je contact uh, pinscoren <laughs> dus uh, pinscoren ja uh, Oh, kijk, het draait even om. De rugtas hangt al helemaal vol met pins. Ja, ja. ja allemaal landen, sparen. Ze uh... gebruiken, uitwisselen. Dat gebruik heb je meteen overgenomen in, uh, in, onder de Olympische atleten. Ja, eerst dacht ik van, nou, ik hoef het niet. Maar ik vind het toch wel leuk eigenlijk. Dus uh, nu ben ik een beetje fanatiek geworden. Nou, is de Nederlandse ploeg 33 atleten groot. Er gaan er 11 vanavond naar de opening. Waaronder jij? Waarom heb jij gekozen om, uh, om te gaan vanavond? Ja, omdat het toch wel. Ja, eigenlijk ik wil gewoon ervaring opdoen en uh, eigenlijk alles gewoon meemaken van de spelen. En uh, ik, ja, ik start pas over een week, dus ik denk dat het ook mijn prestatie niet zal. Uh, ja in de weg zal zitten, zeg maar. Dus ik wil gewoon eigenlijk alles meemaken. En uh, ja. Dat is voor, dat is voor veel... Uh, ja, genieten voeg jij nog even toe. Want dat is voor veel atleten de reden om niet te gaan. Hè? Als je morgen een wedstrijd hebt of overmorgen... ja, dan ga je daar niet de hele avond staan. Maar genieten, dat is voor jou nu nog even het credo tijdens deze Spelen? Ja, ja omdat ik het gewoon niet had verwacht nu al hier te zijn. En pas over vier jaar eigenlijk een doel was, olympisch Olympische Spelen. En uh, ja, nu wil ik gewoon... ja. Ik wil, ik wil wel. Ik ga natuurlijk zo hard mogelijk schaatsen en proberen wel uh, ja, wat, ja, iets moois te laten zien. Maar uh, ja, genieten, dat is denk voor nu. Dat doe ik al het hele seizoen en dat, dat is, gaat ook mijn prestaties te goed doen. Je bent net het ijs afgestapt, je hebt getraind. In Nederland is nu nog in de vroege morgen, maar jij hebt al de training achter de rug. Alweer ja, weg aan die opening, wat ga je nu de komende uren nog doen? Dan moet je, nog, uh, moet je ja. nog dingen? Ja, ik moet nu nog uh, fietstraining eigenlijk doen. Dus ik ga wel snel de fiets op en dan uh, uh, terug naar het dorp fietsen, snel eten, douchen... en dan weg naar de openingsceremonie. Veel plezier. Dank je wel. Schaatser Esmee Visser was dat. Volgende week vrijdag moet zij dus aan de bak op de 5 kilometer. Een officier van justitie in Noord-Nederland is ernstig bedreigd. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. De bedreiging was zo heftig dat zij moest onderduiken met haar gezin. En ze is intussen overgeplaatst. Contact nu met Mick van Welli is misdaadverslaggever bij de Telegraaf. Mick, goedemorgen. Goedemorgen. De Om bevestigt inderdaad jouw verhaal. Wil verder daar geen toelichting op geven bij ons. We hebben ze gebeld. Wat weet jij hoe ernstig waren die bedreigingen? Nou, heel ernstig. Er zijn uh, jaarlijks uh, tientallen bedreigingen aan het adres van mensen die bij justitie werken. Maar bedreigingen voor officieren van justitie die zijn wat zeldzamer. En het gebeurt me echt zelden dat de bedreigingen zo ernstig zijn dat iemand ook echt zwaar wordt beveiligd en moet onderduiken. Uh, een voorbeeld is deze zaak en, uh, en die van Greetje Bos van zeeland en brabant dus het is, uh, dit, is, dit zijn uh, niet veel voorkomende gevallen. Dat is echt wel heel ernstig. Deze officier deed onderzoek naar uh, de zaak rond uh, motorclub No Surrender. Komen die bedreigingen daar ook vandaan? Nee, dat is te kort door de bocht. En ik, ik vind het ook, uh, ook lastig. Uh, We weten het ook niet precies. Iedereen zwijgt daarover. Kijk, vaststaat dat zij eigenlijk maar één groot onderzoek leiden op dat moment. En dat is het lopende onderzoek Apeka uh, naar, uh, naar No Surrender en voorman uh, Henk Kuipers. Ja, zeg het maar. Ik, ik, ik vind het lastig om te zeggen. Opvallend is wel dat uh, kort uh, voordat zij ernstig werd bedreigd... ook een wethouder van de gemeente Emmen moest onderduiken in het buitenland. En dat was wel, zoals het de OM destijds snoeihard zei... een gevolg van de sluiting van het clubhuis van No Surrender. Het zijn wel twee zaken die wel enigszins dan hè, weer clubgerelateerd zijn... Uh. Dat kun je wel zeggen. Ja. Nou, zei jij dat uh, het OM, uh, of althans bij justitie, krijgen ze natuurlijk wel vaker bedreigingen binnen. Uh, bij officieren is dat, al, uh, is dat alweer wat minder. Mm -hmm. uh, hoe gaat justitie er over het algemeen mee om uh, als, als, als dit soort zaken aan de hand zijn? Nou, ze worden eigenlijk altijd uh, uh, verzwegen. Ik heb bos vaker gevraagd aan het landelijk uh, het pakket ook van goh hoe zit dat nou en hoe vaak gebeurt dit? En er wordt eigenlijk nooit iets over gezegd. Alleen als, als het onvermijdelijk is dat bijvoorbeeld in een rechtszaak uh, naar voren komt... dan gebeurt het wel. Uh, ja, dus er wordt eigenlijk niet, heel, niet zo heel veel over ge gezegd eigenlijk. Nee, want uiteindelijk hebben de bedreigers dus hun zin gekregen... want zij is overgeplaatst. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, in, in, ja enigszins en, enerzijds kun je dat wel zeggen... Uh, maar Gerrit van den Burg, die, uh, de, de, de baas van het OM, die zegt ook in onze krant dat, uh, dat het eigenlijk geen zin heeft dat bedreigen. Want voor iedere officier van justitie is er wel weer een ander. En uh, uh, ja, of, of het nou, of nou een bedreiging loont, hij zegt duidelijk dat het mag niet lonen. Want het onderzoek gaat gewoon verder. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, overigens zegt hij dat, dat het keihard wordt bestreden, dit soort uh, dreigementen. En uh, ja, hij doet het officier van justitie de vaandeldragers van het OM. En neemt het zeer hoog op. Uh, en ook deze zaak. Ja, en, en dan was er dus nog die andere in, in Zeeland, West-Brabant. Waar ging het daar over dan? Greetje Bos die leidt het onderzoek naar uh, No Surrender en naar Klaas Otto, de oude baas hmm. van, uh, van No Surrender. En uh, daar was ook een ernstige bedreiging. Overigens is daar wel iemand aangehouden. Um, en, en dat is ook wel meteen denk ik het grote pijnpunt bij de bedreigingen van overheidsdienaren, ook bijvoorbeeld burgemeesters uh, en wethouders dat uh, het helemaal niet vaak gebeurt... dat ook daadwerkelijk de bedreiger wordt opgepakt en veroordeeld. He, vaak is er een dreiging waarbij nog niet helemaal duidelijk is... uit welke hoek het komt. Wel zo concreet en ernstig dat iemand beveiligd moet worden... maar niet dat er echt vervolging is. En uh, uh, misschien, misschien moet dat nog beter gebeuren... om uh, bedreigers echt af te schrikken. Ja. Goed, nou meer over vanochtend in de, in de Telegraaf. Verhaal van jouw hand. Mick van Weli was dat, journalist bij de, de Telegraaf. I can't unfeel your pain I can't undo what's done I can't send back the rain But if I could, I would Cry your tears I can't rewind the time I can't unsay What's said In your crazy life My love. My arms are your pain i can't undo what's done i can't send back the rain but if i could i would My Arms are open My Crypt is dat. Arms Open heet het nummer. Um, ja, je moet even helpen um, Elisabeth... want ik zit, er, sta, ik zit een beetje te klungelen met al die adressen en zo... dus moet je even controleren of het allemaal goed gaat. We ja. doen nog even oproep voor mensen... als u een vraag of aan of opmerking hebt um, dan, met betrekking tot dit programma... dan kunt u die kwijt via Twitter bijvoorbeeld. Doe dat dan met hekje r1jn. U kunt ook een mail sturen naar r1jn-nos.nl... Is die app alweer gerepareerd eigenlijk, of niet? Want gisteren waren er problemen met de app, die was niet te downloaden. Um, maar goed, maar even kijken, als dat kan, doe dat dan gewoon. Hij is gratis en dan kunt u een um, berichtje achterlaten. Geschreven dan wel ingesproken en dan kunnen we dat straks... om kwart over negen laten horen, want dan geven we u antwoorden. Helemaal goed, hè, volgens mij? Helemaal goed, en voor mensen die niet weten wat een hekje is... dat is een hashtag. <lacht>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 Bij Volkswagen houden we wel van een beetje sportiviteit. Daarom is er nu de sportieve Tiguan Business Air. Met onder andere navigatie, sportieve airline bumpers en 19 inch velgen om flink wat meters mee te maken. Je rijdt zo'n rijk uitgeruste Tiguan Business Air tijdelijk tegen topcondities. Namelijk al vanaf 315 euro netto bijtelling per maand. Zo sportief zijn we dan ook alweer. Kijk snel op volkswagen.nl. NPO Radio 1 Eén minuut voor half negen, de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft alsnog ingestemd met een nieuwe begroting... een paar uur nadat er een nieuwe shutdown van de overheidsdiensten was ingegaan... omdat een Republikeinse senator dwars lag. Als ook het Huis van Afgevaardigden instemt... is de nieuwe overheidssluiting van de baan. De laatste twee leden van de IS-Beatles zijn opgepakt. Vier strijders van islamitische staat uit Londen... kregen die bijnaam vanwege hun Britse accent. Onder hen ook Jihadi John. Hij kwam al eind 2015 om het leven. Een paar honderd Zuid-Koreanen protesteren in Pyeongchang... tegen de gezamenlijke presentatie van de Noord- en Zuid-Koreaanse ploegen... bij de opening van de winterspelen vanmiddag. Ze vinden dat Noord-Korea de deelname te veel gebruikt als propaganda... En tweedehands auto's komen steeds vaker uit het buitenland. Afgelopen jaar nam het aantal met 30.000 toe tot 210.000 occasions. Het waren vooral modellen van Volkswagen, Renault en Opel... waar hier veel vraag naar is. Dan het weekendweerbericht komt eraan bij Weerplaza Klaassen. Maar eerst Raymond de vrijdag, want er waren alle waarschuwingen vooraf... Oef. Ja, inderdaad, voor de sneeuw. Hè. Gladheid ja. natuurlijk. Daar moeten we rekening mee gaan houden in de loop van de dag. Maar het is niet zo dat we echt een pak sneeuw gaan krijgen. hoor Laat dat duidelijk zijn. Het is uh, lichte sneeuw die er gaat vallen. Maar goed, dat gaat wel voor een sneeuwdekje zorgen. En daardoor kan het natuurlijk uh, glad worden. Dus er zal uh, in de loop van de ochtend volop gestrooid gaan worden in het land... als dat niet al gaande is. Overigens net een prachtige zonsopkomst. Vuurrood was die. Was schitterend om te zien. En dat betekent dus ook dat er nog steeds wel wat opklaringen boven het land uh, aanwezig zijn. Maar vanavond uit het westen wordt de bewolking geleidelijk aan wel dikker. En ik denk zo in het tweede deel van de ochtend dat de eerste sneeuw gaat vallen, lichte sneeuw gaat vallen in Zeeland en in Zuid-Holland. En dat sneeuwgebied dat schuift dan heel langzaam naar het oosten. En terwijl dat dat doet, dan verpietert dat ook. Dus die sneeuwintensiteit die wordt ook steeds minder gaandeweg de dag. Ik denk pas dat het uh, aan het eind van de middag, begin van de avond, zo'n beetje op de oostgrens van het land uh, licht gaat sneeuwen. Maar zoals gezegd, er gaat dus wel sneeuw vallen. En in Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Brabant... dan kan zo'n 1 tot 3 centimeter vallen. Elders in het land 0 tot 2 centimeter. Met andere woorden, op sommige plekken valt misschien wel helemaal geen sneeuw... of blijft het bij een licht waasje. Wat de wind betreft, die waait uit een zuidelijke richting. Is matig tot krachtig. En de temperatuur, die ligt nu nog in een groot deel van het land... iets onder het vriespunt, maar die gaat stijgen... en die komt en uit vanmiddag op zo'n 1 tot 2 graden. Daar waar het wat harder sneeuwt, daar blijft de temperatuur rond het vriespunt. En wat voor je wordt het in het weekend? Ja, het weekend, de zaterdag, die ziet er op zich vrij kalm uit. Met wat zonnige momenten, ook wel wolkenvelden. Het wordt weer een stuk zachter. De temperatuur loopt op naar een graad of vijf tot misschien wel zes aan de kust. De wind die gaat uit het westen waaien, is zwak tot matig. En gaat in de avond toenemen, draait naar het zuidwesten En dan krijgen we echt te maken met een stevige wind, en veel, wind of, en veel bewolking. En dat heeft te maken met een nieuwe storing... die met name in de nacht van zaterdag op zondag gaat overtrekken. En dan krijgen we weer te maken met sneeuw. En met name in het oosten van het land kan het dan wel eventjes goed wit worden. Ik sluit dat zeker niet uit. Maar die sneeuw die gaat wel geleidelijk aan over in regen. Want er wordt ook direct weer zachtere lucht aangevoerd. En zondag overdag ja, dan zal de meeste sneeuw eigenlijk alweer verdwijnen. En de temperatuur ligt dan in de middag rond de 5 graden. En er zouden er later nog een enkel buitje kunnen vallen. Dus zaterdag een overwegend droge dag. En op zondag de wegtrekkende sneeuw en regen. En dan uh, af en toe wat zon. Dus het weekend wat wisselvallig, Jurgen. Remon Klaassen was dat bij nu verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Op de weg is niet zo gek veel aan de hand. De meeste files leveren eigenlijk amper vertraging op. Er zijn er maar drie die daar uitspringen voor de vrijdag. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij de Nieuwe meer 5 minuten. Een ongeluk met twee auto's op de A10 Amsterdam. Tussen Zeeburg en Knopend Amstel nu 20 tot 25 minuten vertraging. Drie rijschokken zijn er dicht. En nog daarnaast heeft van de kapotte vrachtwagen op de A76 geleden richting Heerde. Bij Knopend en Essen vijf minuten vertraging.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 Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl Vijf minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Straks na dit programma om half tien begint Spraakmakers. Maar wel in een gekort uh, week versie. Ja, zeker, zeker. Want de Olympische Spelen staan op het punt van beginnen. En uh, dan krijgen we Radio Olympia vanaf elf uh, uur. Naast dat het een uh, sportief spektakel is, natuurlijk die Olympische Spelen, eisen veel randzaken ook de nodige aandacht op. Uh, om het maar even mild uit te drukken. De verhouding tussen Noord en Zuid-Korea. De dopingperikelen rondom uh, die Russische atleten. Uh, in Duitsland werd bijvoorbeeld gediscussieerd of ze wel atleten moesten sturen überhaupt naar het uh, verdeelde Korea... Er zijn natuurlijk 22 Noord-Koreaanse atleten actief. En IOC-voorzitter Thomas Bach heeft het erover dat atleten laten zien... dat mensen wel degelijk in vreedzaamheid kunnen samenleven. Nou, mooie gedachten. De sporters zelf zeggen, ja, uh, pff, ik hou me vooral met mijn sport bezig... en bemoei me helemaal niet met die politiek. Maar de wat grotere gedachte van die Spelen is toch ook wel dat het verbroedert. De stelling vanochtend in Stam.nl, want daar uh, ging je naar vragen volgens ja, mij... Ja. Uh, is de Olympische Spelen zijn veel meer dan een sportevenement. 0800-1101 of stemmen kan via Stam.nl. Stam.nl is er dus gewoon ook spraakmakers, maar wel wat... Korter. En Karel Johan zwart presenteert vandaag. Dan gaan we naar Vietnam. Daar staan vandaag zes boeddhisten voor de rechter. Het zijn aanhangers van de zogeheten Hoa Hao-beweging. Zitten vast omdat ze een demonstratie op touw hadden gezet tegen de Vietnamese politie. Want die politie heeft in hun hoge te hardhandig opgetreden tegen geloofsgenoten. Correspondent Michel Maas vertelt meer over deze religieuze stroming. Nou ja, het is een uh, boeddhistische secte die is opgericht in, uh, ja, voor de Tweede Wereldoorlog. Het was een uh, secte die, die ervan uitgaat dat hun leiders dat, dat echt. Uh levende Boeddha's zijn, dus levende heiligen. Maar die secte die, die had een sterk anti-autoritair karakter. Ze hadden een eigen legertje. En zij waren zo'n beetje de eerste die de wapens opnamen... tegen de Fransen, die toen nog Vietnam als kolonie beheersten. Later hebben ze ook gevochten tegen de Amerikanen. Maar ze hebben ook gevochten tegen de communisten... En uiteindelijk zijn ze verslagen. Maar uh, dus vechten met wapens doen ze al heel lang niet meer. Maar ze bestaan nog steeds als religie. En uh, als religie worden ze sindsdien eigenlijk door die communisten een beetje gewantrouwd. Hoe groot is die beweging? Nou, ze hebben naar eigen zeggen iets van 2 miljoen uh, aanhangers. Dus uh, het is een uh, middelgrote beweging, kun je zeggen. Ja. En dan die protestactie, wat was dat? Nou, de politie die probeert ze al een hele tijd te intimideren, lastig te vallen. Ze verstoren diensten. Ze arresteren mensen om de haverklap, zomaar op straat. En bij één... Uh, Festijn, een, een herdenkingsplechtigheid die ze wilde bijwonen... had de politie de wegen afgezet en hebben ze naar willekeur mensen opgepakt. Uh, ze hebben mensen geïntimideerd. Ze hebben bij, uh, bij, iemand, uh, pa, bij mensen papieren afgepakt. Ze hebben bromfietsen in beslag genomen. En daartegen zijn deze uh, Hoa zijn uh, gaan protesteren... En de demonstranten die toen de straat opgingen... die zijn opgepakt. En deze zes, die staan nu terecht. Die zouden de leiders zijn van dat groepje. En die staan terecht voor uh, het verstoren van de openbare orde. Dus niet officieel uh, omdat ze lid zijn van die beweging. Maar er wordt een andere wet uit de kast gehaald... om ze de gevangenis in te stoppen. Gaat het justitie in Vietnam dan echt om dit voorval? Of worden de mensen die deze religie aanhangen... sowieso in de gaten gehouden? Nou, uh, mensen die... Alle religies zijn eigenlijk verdacht, want uh, Vietnam is nog steeds een communistisch land. De communistische partij is de baas en in het communisme is geen plaats voor religie. Uh, Karl Marx, de oprichter daarvan, die, de bedenker daarvan, die noemde religie die opium voor het volk. Dus uh, alle religies die zijn een beetje verdacht en die zijn ook een beetje de, de regering is een beetje bang voor ze... omdat dat bewegingen zijn waar ze als communistische partij geen greep op hebben... En uh, daarom hebben ze een tijdje geleden een nieuwe wet aangenomen. En die, geeft, die moet de regering dan weer wel greep geven op alles wat er in die godsdiensten gebeurt. Dus volgens die wet moeten religies toestemming vragen voor alles wat ze doen. Uh, als er ergens een pastoor benoemd moet worden, moet daar toestemming van de partij voor zijn. Uh, als er een monnik naar een... Uh, een uh, gebedshuis wordt uh, uitgestuurd, dan moet hij vergunning hebben. En zo probeert die staat die religies onder controle te krijgen. Maar vooral die mensen van Hoa uh, hou, uh, die uh, houden niet van autoritair optreden. En die verzetten zich daar voortdurend tegen. En die zijn dus voortdurend ook het doelwit van uh, pesterijen van de politie. Ja. En dat lokt dan weer die demonstraties uit, en nou ja, dan krijg je dus wat er nu gebeurt. Dit gaat dan over religie. Is het sowieso strenger in Vietnam geworden, weer? Nou, mensenrechtenorganisaties klagen dat vooral de laatste jaren de, uh, het optreden tegen elke vorm van kritiek steeds strenger wordt. Er worden steeds meer mensen opgepakt. En dat gaat dan niet alleen om mensen uit religieuze gemeenschappen, maar vooral ook mensen die zich op het internet laten horen. Dus bloggers. Om de havenklap worden er weer bloggers opgepakt en voor jaren in de gevangenis gestopt. En uh, andere bloggers die niet worden opgepakt, die krijgen dezelfde pesterijen van de politie die ook die religieuze gemeenschappen krijgen. Ze worden geschaduwd, uh, ze worden om de havenklap opgepakt voor niks en dan weer vrijgelaten. Maar het wordt ze heel duidelijk gemaakt dat ze maar beter hun mond kunnen houden. En dat lukt steeds minder goed. En dat leidt ertoe dat de regering dus steeds harder gaat optreden om te proberen ze toch in het gareel te krijgen. Azië-correspondent Michel Maas was dat. Vooraf was er de nodige twijfel het afgelopen jaar... over de Spelen in Zuid-Korea. Immers de spanning met Noord-Korea was steeds aanwezig... en dus twijfelden landen of ze sporters wel zouden sturen. Maar de Zuid-Koreanen gingen gewoon door... en volgens experts zijn dit de best georganiseerde Spelen in decennia. Duizenden vrijwilligers en veiligheidsmensen zijn er klaar voor... en hebben er zin in om mensen van over de hele wereld te ontvangen. Merkt ook onze verslaggever Josephine Trehi. Bij het bezoekersrestaurant op het Olympisch Park worden karretjes naar binnen gereden. Moving! De jerrycans vol met water. Wat dan? Als we naar binnen lopen, kom je dan in een hele lege eetzaal. 740. Deze meneer vertelt door het loketje heen dat er wel plek is voor 740 mensen die hier kunnen eten en drinken de komende weken. Olympische Mooi mijn vrouw komt de keuken uit met een zwarte mondkapje om. Het is een grote eer om hier te werken. En ze is ook heel blij om het land te laten zien aan de wereld. Allerlei loketten met eten wat je kan krijgen. Koreaanse eten natuurlijk. K-food noemen ze dat. Kakdoegi. En dit one? Kimchi. Kimchi, dat is een Koreaanse specialiteit. Dat is gefermenteerde kool. Maar voor de westerse mensen is er ook wel wat. Lasagna hebben ze op het menu. Een Stukje verderop. Dan dus kom ik helemaal iets grappigs tegen. Allemaal... Koreanen in witte lange donsjassen die dansen met elkaar en hun handen klappen. They're gonna be like dancing, so many people can join us. Iemand van de organisatie legt uit dat het de dansers zijn die nog de laatste dansjes aan het oefenen zijn en straks de bezoekers hier zullen vermaken en zullen aansporen mee te dansen zodat ze warm kunnen blijven. So is very warm, warm is. So. is happy dancing Het so It looks very happy. Het <laughs> De grote mascotte bij de ingang van het stadion is ook nog helemaal ingepakt in plastic. De mascotte van deze spelen is een witte tijger. Hallo. Er komt ook politie langs op uh, segways. Er komt een brandblussertje erop en allemaal flikkerende lichten. Oh, uh, Everything under control? Alles okay. onder controle? Er is okay. 잘 goed 있고요. We gaan ook We goed voorbereid, zegt de politiegrens. Ze zijn helemaal klaar voor. wel. samen u. Overal over het terrein zie je ook groepjes vrijwilligers. Lopen in kleurrijke skipakken, grijs met rood. 20.000 zijn er in totaal werkzaam hier bij de Olympische Spelen vanuit heel Korea. Deze meisjes komen uit Seoul. We gaan scanning, hier. Zei, zei, zei. Ze moeten alle uh, tickets uh, scannen van de bezoekers. No problems. Uh, no problem. No problem. Sometimes angry people, angry people, Soms hebben ze een beetje last van de uh, lastige people? bezoekers. Oh why, why, why? Markeer. Okay. So, like Ze like doet even een, een lastige bezoeker na, die naar zijn pasje wijst en van dat het niet snel genoeg gaat. Why? Gewoon hard aanpakken, die mensen. Oh, yes. Good luck! Dank je! Kom samen, die dag! Bijdrage was dit van Jozefien Trehi. Meer vrolijkheid nu, althans opvallende zaken uit de ochtendkrant. Ja. Ja, ouders van te vroeg geboren kinderen kunnen het beste... zoveel mogelijk zelf meehelpen in het ziekenhuis. Dat is beter voor kind en moeder, blijkt uit een groot onderzoek... in 26 Canadese ziekenhuizen. Tot enkele tientallen jaren geleden werden ouders nog naar huis gestuurd... na de vroeggeboorte. Het kindje bleef dan alleen achter in de couveuse. Ouders mogen nu al veel meer doen, maar het kan nog beter... zeggen experts tegen RTL Nieuws. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat ouders een cursus moeten krijgen... zodat ze in overleg met verpleegkundigen zelf voor hun kind in de couveuse kunnen zorgen. De politie uit de Amerikaanse staat Pennsylvania... werd deze week belachelijk gemaakt... na het verspreiden van een amateuristisch oogende compositietekening. Het plaatje lijkt nog het meest op een slecht getekend stripfiguurtje... met een hoedje, zwarte stipjes als ogen en een streepje als mond. Wie nu via de webcam meekijkt, kan de tekening trouwens zien. Maar toch kon dankzij die tekening een winkeldief geïdentificeerd worden, meldt de BBC. Een rechercheur die de schets had gezien kwam meteen met een naam op te proppen. En toen ze een archieffoto van deze crimineel aan getuigen lieten zien herkende die de man als dader. De politie is nu op zoek naar de verdachte die geld uit een supermarkt zou hebben gestolen. Mensen die aan paranoïden lijden kunnen worden geholpen met een virtual reality bril. Uit een onderzoek van verschillende instanties, waaronder het UMCG, blijkt dat therapie met zo'n bril kan helpen bij het verminderen van angsten. Aan RTV Noord vertelt psychiater Wim Veling van het UMCG hoe dit in zijn werk gaat. We kunnen uh, die virtuele werelden kunnen we helemaal invullen zoals wij het willen. Dus... De psycholoog, de therapeut gaat samen met de patiënt bedenken... wat wil jij oefenen um, en hoe gaan we dan die wereld uh, opbouwen? Net totdat uh, de angst een beetje zakt... en mensen merken van, hé, hey, ik kan het eigenlijk wel aan. Veling is nu met instellingen en zorgverzekeraars in gesprek... over de invoering van therapie met VR-brillen. En dan nog een bizar verhaal uit de Miami Herald. Een Amerikaanse studente zegt dat ze haar hamster... op aandringen van personeel van een luchtvaartmaatschappij... door de wc heeft gespoeld. De vrouw van 21 wilde met haar huisdier Pebbles... Uh, wilde ze bij zich houden in het vliegtuig. Ze had van tevoren geïnformeerd of dat mocht. En aan de telefoon zei personeel van Spirit Airlines... dat dit geen probleem was. Maar eenmaal bij de incheckbalie bleek dat Pebbles toch niet mee mocht. Een medewerker zou toen tegen haar hebben gezegd... dat ze het dier of los moest laten of door de wc moest en de radeloze studenten koos uiteindelijk uh, naar eigen zeggen voor het laatste. Spirit Airlines geeft toe dat er verkeerde informatie is verstrekt... maar ontkent dat iemand heeft geadviseerd om het dier op die manier te lozen. Ik zeg, zet er een onderzoeksteam op om dit uh, helemaal tot op de bodem uit te zoeken. Um, hoeveel kilometer staat er nog eigenlijk, Jolanda van der Velde? Er is weer ietsje bijgekomen, 45 kilometer. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op, uh, rond de vijf minuten. Uitzondering is de A10, daar was het ongeluk... Uh, Tussen Durgerdam en Amsterdam over Amsterdam nog 5 kilometer met een half uur vertraging. 880 Dexies Midnight Runs met Kevin Rowlands. Come on, Eileen. Het is acht minuten voor negen. Er komt een onderzoek naar malavide taalbureaus. Dat heeft minister Wouter Koolmees besloten. En dat heeft hij gedaan na berichten over misstanden... bij de inburgering van nieuwkomers in Nederland. Inburgeraars kunnen zelf kiezen bij welk taalbureau... ze hun cursus willen volgen, maar er blijkt wel wat kaf onder het koren te zijn. Lidie Schilder is bestuurs, bestuurder van toezichthouder Blik op Werk... Toezicht houdt die taalbureaus, mevrouw Schilder. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van der Berg. Heeft u die melding ook binnengekregen van mogelijke misstanden? Ja, wij, wij doen al wat langer onderzoek naar uh, opmerkingen over mogelijke misstanden. Wat is ja. er aan de hand? Dat is uh, verschillend. We horen verschillende signalen. We horen signalen van dat er inburgeraars zijn die hun cursuscontracten kopen... Um, en dan niet naar school gaan en dan zes, 24 examens doen... en zakken en zo vrijstelling krijgen. We horen signalen van het bij elkaar wegkopen van cursisten. Dus dat zijn de dingen die uh, even globaal um, dat we horen. Want valt er geld mee te verdienen eigenlijk met die, met die, uh, met die cursussen? Ja, ja, natuurlijk, maar... Uh, bedoel, ja. Uh, <laughs> dat snap ik, maar ik wil, daar staan flinke bedragen voor. Ja, in principe heeft een inburgeraar 10.000 euro... kan die lenen via DUO als hij gebruik maakt van een school... met het blik op werk keurmerk. En dat is natuurlijk best een heleboel geld. Uh, tegelijkertijd gaat dat meestal over meerdere jaren. Uh, de gemiddelde inburgertraject duurt 2,5 jaar. Dus in die tijd uh, kan die 10.000 euro besteed worden. Ja. En lang niet alle inburgeraars gebruiken die hele zak met geld op. Het gemiddelde is, ligt iets lager. De laatste bekende cijfers vanmiddag rond de 6.500 euro. En op, op welke schaal is dit nu aan de, aan de gang? Nou, wij, hebben, wij kennen uh, iets meer dan 200 taalbureaus... waarvan hele grote en hele kleine tussen zitten. En we hebben er nu tien in beeld waar we twijfels bij hebben. En daar gaat u onderzoek naar doen? Daar gaan we onderzoek naar doen. En dat is waar minister Koolmees ook op hint. Ja. In, uh, maar uh, op want u had het net over een keurmerk van blik op werk. Uh, die hebben ja. de, de, deze tien hebben dat ook? Die uh, hebben op het moment een keurmerk, omdat wij op, op dit zijn nog geruchten. En je, in Nederland veroordeel je niet iemand voordat je zeker weet dat er wat aan de hand is. Nee, maar goed, je gaat over het algemeen geven een keurmerk als je ook eerst zo'n bureau goed onderzocht hebt. Of, of is het, het werkt dus er kennelijk andersom? Je hebt... Nee, nee, nee, nee, nee. Met, met uh, alle keur, keurmerkhouders, ook de aspiranten, moeten aan eisen, aan eisen voldoen. En uh, er, zijn, er zijn wel verschillen tussen het, keur, het gewone keurmerk en het aspirantenkeurmerk. Het aspirantenkeurmerk vraag je aan het begin of als je nog moet starten met dienstverlening. En dat betekent dat ze aan alles zelfs de eisen moeten voldoen als gewone keurmerkhouders. Alleen die eisen waarop we toetsen of ze zich aan afspraken gehouden hebben. Of dat de, de klanttevredenheid over de cursus hoog genoeg is. En het slagingspercentage, dat zijn dingen die kun je niet aan de voorkant toetsen. Die toets je aan, na een jaar. Dus als we een jaartje onderweg zijn, dan kunnen we dit, dit soort cijfers erbij toetsen. En dan ja. kunnen ze het volledige keurmerk krijgen. Goed, dus vandaar ook niet... dat, dat aanvullende onderzoek nu. Ja, ja. ja. Dus inderdaad. En... Maar het is, het is niet alleen de aspirantenscholen waar we zorgen over hebben. Het zit ook bij scholen die een gewone keurmerk hebben en heel hard groeien. Ja. Ik begrijp dat er los van dit hele probleem... ook nog veel gemor is hè, bij de taaldocenten zelf. En dat gaat dan over de manier waarop de inburgering is geregeld. Eritreërs bijvoorbeeld, die zouden te veel met Eritreërs in de klas zitten... Eh, en ook optrekken, Syriërs met Syriërs. En, en ja, zeggen die taaldocenten, zo leer je nooit een taal. Dat is op zich een kritiek die we vaker horen... Um, daar, daar, daar kun je op twee manieren tegen aankijken. Als het echt kliekvorming is, dan is dat niet, uh, niet echt uh, bevorderlijk... voor het, uh, nou ja, het, het integreren in de Nederlandse samenleving. Maar op het moment dat het gaat om een les te krijgen in je eigen taal... om een tweede taal te leren... is dat misschien een uh, manier om makkelijker de tweede taal te leren. Ik, ik vraag me dan altijd af of ik dit soort kritiek hoor... Hoe, hoe... U Duits en, en, en Frans heeft geleerd. Ik vond het destijds wel fijn dat ik de grammatica uitgelegd kreeg in mijn eigen taal. Dus het heeft heel erg te maken in welke context dit soort dingen plaatsvinden. Maar ik, ik neem het toch aan dat die taaldocenten niet uh, Eritrees spreken. Dat zijn toch ook gewoon Nederlanders? Er zijn, er zijn taaldocenten die. die, uh, die uh, um, nou, Eritrees weet ik niet. Maar ik ken wel scholen waar mensen ook Arabisch spreken. Oh. We kennen namelijk in Nederland best veel mensen uh, die Arabisch en Nederlands spreken. Ja, ja. ja oké, okay, maar heb goed. En ook dat... een medewerker die beide talen spreekt. Zodat ze de inburgeraar aan de klachtenlijn netjes te woord kan staan. Ja. Nee, goed, Arabisch, dat snap ik inderdaad. Nou ja, goed, ook dat is dus een punt van uh, zorg. En, um, uh, ja, dat onderzoek gaat er komen. Koolmees is erbij betrokken. Uh, wij wachten de resultaten af. Zo gauw die er zijn uh, horen we graag van u. Lidie Schilder is dat. Bestuurder en toezichthouder van Blik op Werk.